De kleine zeemeermin. Er was eens, diep in de blauwe zee. Een prachtig koninkrijk van de zeekoning. Hij leefde daar met zijn zes dochters en zijn oude moeder. De koning hield van al zijn dochters. Maar hij was het meest gehecht aan zijn jongste dochter, de kleine zeemeermin Eva. Op een dag was zijn vijfde dochter jarig. Iedereen was samengekomen in het hof van de koning om haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd, mijn lieve kind. Dank je wel, papa. Van harte gefeliciteerd, prinses. Gefeliciteerd, prinses. Dank jullie, dank jullie allemaal. Ik kondig met trots aan dat mijn vijfde dochter Marina vandaag 18 is geworden. Ik stuur haar naar de oppervlakte om te genieten van het zonlicht en de frisse wind. Proost, iedereen. Papa. Maar onthoud, de zeewereld heeft bepaalde regels en daar houden we ons aan. De mensenwereld is niet zoals de zeewereld. Wij behoren tot de zee en zullen in de zee blijven. Wees voorzichtig en kom niet in de buurt van mensen. Eh, uh, papa, mag ik met Marina mee? Het is niet jouw beurt, mijn schat. Maar ik wil de mensen graag zien. Oh, Eva, als jij 18 wordt, beloof ik je dat ik je er naartoe zal laten gaan. Oh, nee. Ik heb medelijden met je prinses. Mijn papa houdt niet van mij. Hahaha, ha, ha. iedereen weet dat hij dompeltje is. Maar er zijn regels waar we ons aan moeten houden. Over één jaar is het jouw beurt. Oh, echt? Jij! Kom! We gaan visbal spelen. De kleine zeemermin was erg mooi. Ze was heel aardig tegen alle dieren in de zee. Iedereen was dol op haar. Oma, lijken mensen op ons? Nee, zij hebben benen. Wij niet. Oh, dus mensen zijn beter dan ons. Nee... Ze hebben niet geleerd om het milieu te beschermen. De mensen hebben onze zee vervuild. Ze leven toch langer dan ons? Niet echt. De leeftijd van een mens is beperkt tot slechts 100 jaar of minder. En hoe lang leven wij? Als God het toelaat, kunnen we wel 300 jaar leven. Maar wanneer zeememinnen sterven, veranderen ze in zeeschuim en houden op te bestaan. Maar het meest belangrijke is, als we ons hele leven goede daden verrichten, worden we onsterfelijk. En nemen de veeën van de luchtgod ons mee naar de hemel om met hen te leven. Oh, echt waar, Oma? <laughs> nu, tijd om te gaan slapen, het is laat. Wel trusten. Wel trusten, Oma. Eva wenste zo graag mensen te zien dat ze elke dag aftelde. Naarmate de dagen verstreken, werd de kleine zeemermin steeds nieuwsgieriger naar de mensen. De avond voordat ze 18 werd, kon ze niet slapen. Zodra ze in het Hof van de Koning was aangekomen, kwamen haar zussen aangesneld om haar te feliciteren met haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Dank jullie wel, lieve zussen. Van harte gefeliciteerd, mijn liefste Eva! Bedankt, vader! Ik ben er heel trots op dat mijn jongste dochter vandaag 18 is geworden. En dit is het juiste moment uw belofte te houden, majesteit. Ja, kleine prinses. Laten we gaan. Ik zal je de wereld laten zien. Oh, nee, papa. Je liet alle anderen alleen gaan. Ik wil de wereld samen met je zien, lieveling. Nee. Als jij 80 wordt, dan mag je met mij mee, beloofd. <laughs> Jij ons deugend kind. Ga en zorg goed voor jezelf. Wees voorzichtig en blijf uit de buurt van mensen. Je kunt in de problemen komen. Geen zorgen, koning. Ik zal op haar passen. Oh goed. Maar kom terug naar huis voor zonsondergang... of ik zal een maaltijd van je maken. We, we, we zijn voor de avond weer terug, majesteit. De kleine zeemermin was erg opgewonden om de buitenwereld te zien... De zwom sneller dan de kanaal. Oh, ik ben zo blij. Hé, hey, hey, hey, wacht op mij. Ik kan niet langer wachten. Al snel was de kleine zeemeermin aan de oppervlakte van de zee. Alles was nieuw voor haar. De blauwe lucht, de felle zon, de mooie vogels. Oh mijn god, dit is zo geweldig. Mooier dan in mijn droom. Hey. Wat is dat geluid? Dat is een boot. En die man? Oh mijn god. Hij ziet er net zo uit als mijn pop. Ik denk dat hij een prins is. Het ziet eruit alsof hij zijn verjaardag viert. Oh. Ze was zo onder de indruk van de charme van de prins dat ze begon te zingen. Plotseling kwamen er zwarte wolken samen in de lucht. De hele zee begon te brullen en te bewegen. Kijk, een storm. De golven worden veel sterker. Oh, het schip! Schip! Pas goed op, prins! Wees voorzichtig! Maar niemand hoorde haar roepen. De wind was zo sterk dat het schip schommelde, omsloeg en uiteindelijk zonk. Oh, nee! De prins! We moeten hem redden! De kleine zeemermin redde de prins en zwom met de knappe prins naar het strand. Ha, ha, ha. Open alsjeblieft je ogen, prins Ze wachten tot de prins weer bij bewustzijn was <laughs> Eva, snel! Er komt iemand aan Oh, ik moet gaan, prins, tot ziens Oh, er is iemand verdronken in de zee Hij leeft nog Laten we hem naar de tempel brengen en toen werd de prins wakker en zag hij een van de meisjes. Bedankt dat je mijn leven gered hebt. De prins had niet in de gaten dat het de kleine Zeemermin was die hem gered had. Oh nee, jij hebt hem gered en zij krijgt alle eer. Laat maar, joh. ik ben gewoon blij om te zien dat hij nog leeft. De zon ging onder, dus gingen ze terug naar het koninkrijk. De kleine zeemermin was verdrietig, want ze wist dat ze de prins nooit meer zou kunnen zien. Ik hou van je, lieve prins. Ik wil alleen maar bij je zijn. Hij houdt van me, hij houdt niet van me. Hij houdt van me, hij houdt niet van me. Hij houdt van me, hij houdt niet van me. Ik voel een pijn van binnen. Is liefde zo slecht? Liefde is het mooiste wat er is in het universum. Het zal wel, ja... Ik wil bij mijn geliefde wonen. Dat is tegen de wetten van de zee. Dat maakt me niet uit. Kan niet meer zonder hem leven. Ik heb één idee, maar het is riskant om je te helpen. De koning zal een hapje van me maken. Vertel, geen zorgen over vader. Oké, okay. er is één persoon die je kan helpen... maar het is gevaarlijk om met haar in de zee te gaan. Ik ben bereid om alles voor mijn prins te riskeren. Vertel. Wie is het? De zeeheks van de Zwarte Bergen. Het is te riskant om erheen te gaan. Ze twijfelde niet langer. De kleine zeemermin en de kanaal verlieten het paleis en gingen naar de heks. De heks zag in haar magische bol dat de prinses naar haar toe kwam. <laughs> Arm meisje. Het is voorbij. De prinses is het meest geliefde en behulpzame schepsel van deze zee. En vanwege haar goede daad zal ze een luchtvee worden in het hiernamaals. En dat zal het einde zijn van al je zonden. Op het moment dat zij een vee wordt, verlies jij je leven. Nee, dat zal ik niet laten gebeuren. <lacht> oh, Kijk, kijk. Waarom is de dochter van de koning naar de heks gekomen? Ik wil graag een mens worden. Oh, voor de jonge prins. Ja, ik ben verliefd geworden op de prins. Het zal je verdriet brengen, mooie prinses. Maakt niet uit. Ik wil gewoon bij hem zijn. Weet je het zeker? <laughs> Kun je zijn hart winnen? Ja, dat zal ik. Goed. Ik kan je in een mens veranderen. Maar je zal er een prijs voor betalen. Ik zal alles betalen wat ik kan. Oké. Okay. Dan wil ik je mooie stem in ruil hebben. <laughs> en denk eraan, als de prins echt verliefd op je wordt... dan word je een mens en zal je stem terugkomen... Maar als je zijn liefde niet wint, sterf je met een gebroken hart en los je op in zeeschuim. <lacht> ik, ik zal alles voor me opofferen. Oké, okay. neem dit toverdrankje mee. Drink het op als je de kust bereikt. <lacht> de kleine Zimmemin nam het toverdrankje en zwom richting het strand. Ze bereikte de oppervlakte en dronk het toverdrankje. Plotseling maakte een sterke pijn haar bewusteloos. En haar staat veranderde in benen. Toen ze wakker werd, zag ze de prins naast haar. Open je ogen, mooie dame. Je bent veilig. Maar waar kom je vandaan? Ik vond je op het strand en bracht je hierheen. Alsjeblieft, rust even uit. De volgende dag begon de kleine zeemeermin met lopen. De prins zag haar en keek erg blij. Wauw, ik ben zo blij vandaag. Wil je met me dansen? Wauw, je danst heel goed. Ik ben zo blij vandaag. Ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Yay, hij is ook verliefd op jou. Kijk, mijn vader is terug. Welkom terug, vader. Ik stel je voor aan de liefde van mijn leven. Ze heeft mijn leven gered. Ik hou van haar, vader. Ik wil met haar trouwen. Mijn lieve zoon, jouw geluk is mijn geluk. Het hart van de kleine zeemermin was gebroken. Ik voel een vreselijke pijn in mijn hart. De koning kondigde het huwelijk van de prins aan. Ik ben hem voor altijd kwijt. En nu zal de eerste straal van de dageraad me de dood brengen en zal ik in de oceaan verdwijnen. De garnaal bereikte het paleis en vertelde alles aan de zeekoning en zijn dochters. O oh God, zegene mijn dochter. Ik weet dat dit een truc is van de heks. De koning bad tot de zeegodin en nam zijn drietand en zwom naar de oppervlakte met de garnaal. En alle zussen begonnen te zwemmen naar de grot van de heks. Prinses prinses is nu echt in de problemen. We vragen je allemaal om je betovering terug te nemen. Ja, alsjeblieft. We zullen het nooit vergeten. <lacht> Hoe beschamend. De prinses van de grote zee. Smeken een heks. Nou, ik heb een tegenspreuk, maar daarvoor... ...moet ze de prins vermoorden. <Gelach> als de kleine zeemeermin de prins met deze magische dalk doodmaakt... ...alleen dan kan ze teruggaan naar haar leven als zeemeermin. De zussen zwommen naar de oppervlakte en vertelden hun vader over de tegenspreuk. Ze vonden Eva zittend onder een boom op het strand, kijkend naar haar pop... Eva! Vader? Zussen? Huil niet, mijn kind. Als je de magie van de heks ongedaan wilt maken, moet je doen wat ik zeg. Je moet de prins doden. En dan verander je weer in een zeemeerbeen. Nee, vader. Ik weet dat je van hem houdt, mijn kind. Maar hij kan nooit de jouwe zijn. Doe het voor je vader, Eva. Zonder jou. Zal ik sterven, mijn kind? De kleine zeemeermin keek naar haar vader en zussen die allemaal huilden. Ze nam de dolk en ging naar het paleis. De prins lag te slapen in zijn kamer. De kleine zeemeermin zette de dolk op de borst van de prins om hem te doden. Oh, o oh God, ik kan het niet doen met mijn liefde. Ik ga liever zelf dood dan dat ik hem dood. Hij kan met zijn liefde trouwen en gelukkig leven. Veel geluk, mijn liefde. Ze ging terug naar haar vader en haar zussen. Die waren geschokt om de dolk zonder bloed te zien. De zon kwam bijna op. Ze liep over het strand en sprong met haar pop de zee in. Ik wil verdwijnen en in schuim veranderen. Vaarwel, mijn liefste. Vaarwel, mijn vader, mijn zussen. Vergeef me alsjeblieft. Vaarwel. Plotseling haalde een mysterieuze kracht haar uit het water. De luchtelfjes verschenen en haalden haar uit zee. O, oh, godmoeders. Heel erg bedankt dat je het leven van mijn dochter hebt gered. Huh? Waar ben ik? Je bent bij ons in de lucht. Wij zijn de luchtelfjes. Wij zijn hier om je de beloning te geven voor je vriendelijkheid, je liefde van mensen en zeedieren. Je kunt nu een onsterfelijke ziel krijgen en je zult in de toekomst als een mens geboren worden. Dank je wel, goede feeën. De kleine zeemeermin zwaaide een laatste vaarwel naar iedereen. <laughs> Ik zal altijd van je houden, mijn lieve prins. In je volgende geboorte ben je weer mijn geliefde. Vaarwel, mijn liefste, vaarwel. En ze gingen hoog, de hemel in, met de luchtelfjes.